7 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Egypte heeft een rechter de politieke partij van oud-president Mubarak ontbonden. Ook zijn de toegoeden van de NDP, de Nationaal-Democratische Partij, overgedragen aan de staat. De NDP gold sinds 1978 als onaantastbaar tot de protesten van begin dit jaar. Met de opheffing van de partij is een van de belangrijkste eisen van de demonstranten in Egypte ingewilligd. Eerder deze week werden oud-president Mubarak en zijn zoons opgepakt... voor een onderzoek naar onder meer corruptie en machtsmisbruik. Mubarak trad in februari af als president na wekenlange demonstraties. De agent die afgelopen week in Buffalo werd doodgeschoten... wordt woensdag herdacht met korpseer. In de Groningse Martinikerk wordt een speciale herdenkingsdienst gehouden. Veel politiemensen komen daar naartoe om hun collega de laatste eer te bewijzen. De politieman wordt in besloten kring begraven. De Syrische president Assad heeft in een toespraak gezegd... dat de noodtoestand in zijn land na 48 jaar wordt opgeheven. Assad verwacht dat het ergens volgende week gaat gebeuren. Wel waarschuwde hij dat de nieuwe wetten niet mild zullen zijn voor opstandelingen. Assad erkende in zijn speech dat er een kloof bestaat... tussen de regering en het volk, die moet volgens hem snel worden overbrugd. In Syrië zijn al een maand protesten tegen het regime. Gisteren gingen tienduizenden mensen weer de straat op om meer vrijheid te eisen.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 Het weer, het is wisselend bewolkt, morgen vrij zonnig... maar smiddags in het binnenland bewolkt... en een kleine kans op een bui, het wordt gemiddeld 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Afrit Bunschoten en Afrit Soest, 2 kilometer door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. En op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Lunetten, 2 kilometer door een ongeluk. Dit was het ANWB Verkeersinformatie.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 EC tegen Ajax. Ga naar volgdeontknoping.nl en je hebt het. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond, welkom bij aflevering 9581, Een volle uitzending, drie zaalsporten en vier wedstrijden in de Eredivisie. En de vroege wedstrijd, al een dik kwartier bezig, is Vitesse tegen Groningen. Vitesse heeft de puntjes nog hard nodig. Excelsior, je weet tenslotte nooit wat ze nog kunnen, die Rotterdammers. En Groningen hoopt misschien nog een beetje op een plaats bij de eerste vier. Even ten apel. Ja, nou, dat heeft jarig neergezet. Het is nog 0-0. We zijn uh, ruim 18 minuten onderweg. Een aanval van uh, FC Groningen. Echte grote kansen zijn er nog niet geweest. De meeste opwending uh, in het Vitesse-kamp ontstond vooraf toen aanvoerder Aysati pijnlijk na zijn liesgreep met dokter Leo Heren de kleedkamer opzocht. Kennelijk is daar iets magisch gebeurd, want die kan toch spelen, maar Prupper loopt voor alle zekerheid wel warm. Een aanval van Groningen die wordt afgeslagen. Omschakeling Vitesse met de reeds genoemde Aysati. En om uh, kwart voor acht Roda, VVV en NAC Excelsior. En de topper van vanavond is uh, AZ tegen ADO. Die wedstrijd is om... Kwart voor negen in Alkmaar. En dat gaat natuurlijk om de vierde plaats achter de toppers. En de vierde plaats die geeft rechtstreeks uh, toegang tot Europees voetbal. Er zijn nog ook nog drie zaalsporten. Er is handbal tussen de Limburg, Lions en Aalsmeer. Er is korfbal, PKC tegen top in Ahoy. Dan weten we het wel, het is de finale. En er is volleybal Doetinchem tegen Rotterdam. En dan gaat het om play-offs. Langs de lijn op zaterdagavond tot 11 uur met sport en... Heel veel muziek. Nou, heel veel...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 Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why van Billy Joel. Er is een hoop te doen geweest de afgelopen seizoen om Vitesse. Zit de gelderdoom vol? Vanavond even te naten. Half vol of half leeg, het is maar net wat je wilt. Zo'n 15.000 toeschouwers kijken naar de wedstrijd dus tussen Vitesse en FC Groningen. Nog niet gescoord, 0-0. Wel twee prima kansen voor FC Groningen. De eerste voor Pedersen, die raakte de bal niet echt goed. En de tweede voor Martafs. De Sloveen die terug is in de basis na een blessure... heeft al wel een paar invalbeurten gehad. Maar vanavond staat hij dus in Arnhem weer in de basis. En het scheelde centimeters. Zijn puntertje uit een paas van Hiarie rolde net naast het doel van Vitesse... verdedigd door Eloy Room. Een aanval dan nu van uh, Vitesse van Ginkel. Uh, de bal gaat naar Aysati. Dan naar Butner, De linksachter, halverwege de helft van FC Groningen. Butner kijkt naar wie hij kan spelen. Dat is Aysati. Maar die raakt de bal dan niet echt lekker. Terug weer bij Butner, Dan naar Jordi Lopez. Een van de controlerende middenvelders. Dienstpaas is onnauwkeurig. Maar blijft toch in de ploeg bij uh, Vitesse. Nog altijd weer uh, Jordi Lopez. Afgejaagd door uh, Pedersen. Jordi Lopez speelt de bal dan noodgedwongen terug naar Cascia. Eén van de twee centrale verdedigers. De ander is van de struik. Hij zat hier dan nog op zijn eigen helft. Opgejaagd door Bakuna speelt de bal naar Budner. Budner net over de middenlijn maakt wat ruimte. Heeft wat tijd om na te denken om een goede paas af te leveren. Dan doet hij naar de Japaner Yasuda. De rechtsachter, maar die krijgt hem niet bij een medespeler. Toch nog net even, want het is Cascia. En dan is het Matits. En zo merkt u al, de bal vliegt van de een naar de ander. Het is een beetje flipperkast voetbal. En nu is het buitenspel voor Wilfried Boni, de spits van uh, Vitesse... die in de twee op 1 volgende wedstrijden heeft gescoord. Vitesse trouwens in 2011 hier in de Gelderendom... ondanks een uh, matig en een, een vreemd seizoen nog ongeslagen, thuis dus. En uh, Vitesse moet nu toekijken dat Groningen weer een aanval gaat opzetten... via Spart. de linkermiddenvelder. Net over de middenlijn speelt hij de bal naar Stenman. Stenman de linksachter, die vertrekt naar uh, Club Brugge... aan het eind van dit seizoen, net als Vlemings, de spits van NEC. En nu wordt ook de naam van... Ivens, de andere centrale verdediger van Groningen genoemd, was mogelijk nieuwe aanwinst van Club Brugge. De ploeg van Adrie Koster. halverwege de helft nu van Vitesse, is het Hiarie, de rechtsachter die de bal heeft. Speelt op naar de buitenkant naar Bakuna, die terug naar Hiarie, die weer naar Bakuna, die komt uit de rug van Butner. Butner verdedigt in eerste instantie goed, maar dan is Bakuna er langs en daar is Matas met een hakje en dat scheelt weinig. En zo krijgt Groningen toch een paar mogelijkheden. Eerst dus Pedersen en nu twee keer Matas, maar het is nou op de kop af 25 minuten nog altijd 0-0.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 You and me. Je had het net al over uh, grote kansen voor Groningen uh, en te Gebeurt dus nu uh, voldoende dus. Ja, maar nu zijn de kansen voor Vitesse. Dat in de omschakeling na een fout van Holla een levensgrote kans kreeg via Aissati. Maar die wilde het te mooi doen. Aarzelde of hij met rechts dan wel met links wilde schieten. En als je te lang nadenkt dan geef je de gelegenheid aan de verdedigers om terug te komen in de wedstrijd. Volgens een keihard schot van Van der Struik. En nu een mogelijkheid voor Vitesse is het de jongen van Ginkel. Die daar met de krankvies dueleert. Maar hij krijgt zijn schoen niet goed achter de bal. En Luciano die ook terug is in de ploeg van Groningen. Na een schorsing van drie wedstrijden. De Braziliaanse keeper... Die drie duels werd vervangen door Van Loo. Nu dus weer Luciano, die pikt de bal op. Groningen dan in balbezit met Bakuna, maar dat duurt niet lang. Het is Jordi Lopez die Bakuna de baas is. Maar dan een overtreding van de rechterspits van FC Groningen. Lopez gaat naar de grond onder de ogen van scheidsrechter Jeroen Sanders. Die ja, bijna een thuiswedstrijd fluit. Hij is afkomstig uit Doetinchem. Dus dat is zo'n stief half uurtje rijden. Dan ben je hier in de Gelre Doom, Is de wedstrijd even stilgelegd. Jordi Lopez krijgt een tikje. Een bemoedigend tikje van die Bakuna. Die dus met hem duelleerde. Waardoor de Spanjaard even geblesseerd raakte. Maar het valt allemaal wel mee. En Vitesse mag dus zo dadelijk een vrije trap gaan nemen. Ja, 18 punten verschil tussen beide teams op de ranglijst. Dat is ook wel een beetje te merken. Hoewel Vitesse dus de laatste vijf minuten wat beter in het duel is gekomen. Maar je ziet aan alles dat Groningen gewoon een meer ingespeeld team is dan het Vreemdelingenlegioen hier in Arnhem. Een vrije trap nu voor Vitesse. Een meter of tien over de middenlijn. Aissati neemt die vrije trap, speelt hem in de richting van Matits. Die verlengt hem ook wel met zijn hoofd, maar krankviest verdedigt uit. Maar Vitesse blijft in de aanval. Met Yasuda speelt de bal breed naar Aissati. Duidelijk de regisseur bij Vitesse op het middenveld. Butner dan zoekt het duel op met Bakuna. Verliest dat duel? Bakuna kan hier aanvallend wat mee doen. Nee hoor, dat is een bal. Het lijkt nergens op. Bal gaat over de zijlijn. En zo blijft het na een half uur spelen hier in de door Met wisselende kansen dus. Eerst voor Groningen, daarna voor Vitesse blijft het toch 0-0. Het is buitenspel. Een goal van Vitesse, Matits. Maar hij stond achter de verdediging van FC Groningen. En op het kies van zijn assistent keurt Jeroen Sanders het doelpunt af. En het blijft dus 0-0. Marco Borsato dan maar weer. Dat is ook de doom. Symfonica en Rosso. Top? Ja, heel goed. klassiekers? Heel goed. Dit is Jokkie. Even te nagel. Het heb mijn plek weer in de gezicht. Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdenk mijn schijn die dit licht voor even werd. Nog heel even in de waarheid slaat een leugens jij houdt uit mijn handen. Oh, branden als een hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf. Dio disse: Luce. De pol in de oceaan gaat ten onder in de golven. Marco Bosato met wit licht. We gaan verder met het buitenlands voetbal. In Engeland West Bromwich, Albion, Chelsea 1-3. Everton, Blackburn Rovers 2-0. John Heitinga viel na een kwartier uit met een blessure. West Ham United, Aston Villa 1-2. Blackpool, Wigan, Athletic 1-3. En Birmingham City, Sunderland 2-0. Morgen is er nog Arsenal tegen Liverpool. Manchester United gaat een kop, 69 uit 32. Arsenal heeft er nu 62 uit 31. Kan morgen dus op vier punten komen... Chelsea heeft er 61 uit 32, staat dus sowieso op 8 punten uh, van de koploper Manchester United. Manchester City heeft 56 uit 32, een achterstand van 13 punten. Onderin uh, de achttiende plaats is voor Blackpool met 33 punten. West Ham United heeft er 32 en ook Wolverhampton heeft er 32. Wolverhampton heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan West Ham. En de, uh, op het ogenblik is nog bezig de halve finale van de strijd om de FA Cup... tussen Manchester City en Manchester United. Het is daar nog 0-0. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft. Morgen is de andere halve finale. Die gaat tussen Bolton Wanderers en Stoke City. Dan de Bundesliga. HSV tegen Hannover 96. 0-0. Köln tegen Stuttgart 1-3. Keizerslauteren Nürnberg 0-2. St. pauli 2-2. Hoffenheim versloeg Eintracht-Frankfurt met 1-0. En weer de Bremen sjalken uh, staat nog 0-0. Die wedstrijd is om half zeven begonnen. Dus daar uh, zijn ze nu aan het rusten. Morgen is het Borussia Dortmund tegen Freiburg en Bayern München. Tegen Bayer Leverkusen. Dortmund gaan de kop. 66 uit de 29. Vijf punten voor op Leverkusen, 61 uit 29. Hannover is derde, 54 uit 30. En Bayern München heeft van nu 52 uit 29. En staat daarmee vierde. Onderin, uh, even kijken, de 16e plaats voor Wolfsburg... met 29 punten, net zoveel als St. Pauli, dat 17e is. En laatste en 18e is Borussia Gladbach met 26 punten net boven de streep. Daar staat Eintracht-Frankfurt, die hebben er 30 uit 30. In de Italiaanse Serie A is om 6 uur begonnen... AS Roma tegen Palermo. Daar zijn ze dus dik bezig aan de tweede helft. Het is daar nog 1-1. Later vanavond is er nog AC Milan tegen Sampdoria... en Parma tegen Inter. AC Milan gaat nu aan... KOP met 68 uit 32. Gevolgd door Napoli met 65 uit 32. Inter met 63 uit 32. Dan de Spaanse Primera División. Malaga tegen, uh, uh, Malaga tegen Real Mallorca is 3-0. En ook daar zijn ze om 6 uur begonnen. Dus uh, een wedstrijd die uh, rond 10 voor 8 klaar zal zijn. Quetaffes Sevilla. Ook daar om 6 uur begonnen, maar daar is nog niet gescoord. 0-0. Later vanavond is er nog Almeria tegen Valencia. En natuurlijk om 10 uur de kraker tussen Real Madrid en Barcelona. Maar daar kan Barcelona zich zelfs nog een nederlaag voorloven... want Barcelona staat nu... 8 punten voor op Real. 84 uit 31 heeft Barcelona er. En Real heeft er 76 uit 31. En dan is er een enorm gat met de rest. Uh, uh, de eerste van de rest is Valencia. Dat heeft er 60 uit 31. Dat zijn dus 24 punten minder dan Barcelona. Even ten Napel. De spanning daar is weg. Is die bij jou er nog wel? Jawel, want het is 0-0. Ik wou net zeggen, tegen tien uur ben ik net thuis om naar die wedstrijd te kijken. Ja, dat dus, haal ik niet. Maar je ja, de eerste helft ja, hier nog zien. Ik kan he? nog een ijsje ja. kopen onderweg ook in uh, <laughs> Harskamp. Daar is een ijstent nog open. Dus, Italiaans uh, neem ik aan, hè? Ja, lekker. Ja. Ja, ja. Rome trapt de bal weg bij de stand 0-0. Dus acht minuten nog in de eerste helft. Waarin Vitesse een goede fase kende, maar inmiddels is Groningen weer de baas. Met Sparf nu, die steekt de middellijn over en paastal naar Tadic. Tadic, Sparf en Stenman. Dat is de sterke linkerkant van Groningen. Sparf nu naar Tadic. Stenman staat ook alweer op zijn positie. Maar Tadic eh, geeft een voorzet die weggekopt wordt door Butner. Opgepakt wordt dan door Aissati. Maar die speelt de bal naar iemand in het groen. En groen is FC Groningen. Dat, uh, ja, wat gebeurt er dan? Dan heeft scheidsrechter de Sanders heeft iets gezien. Een overtreding van Danny Holla, de middenvelder van FC Groningen. En dus mag Vitesse een vrije trap gaan nemen. Een meter of twee buiten het strafschopgebied. En die vrije trap zal worden genomen door de doelman, door Eloy Room. De opvolger dus van Piet Veldhuizen, die naar Spanje is vertrokken. Het grappige is dat Room en Veldhuizen beide uit Nijmegen afkomstig zijn. En ook beide in dezelfde straat wonen. En altijd samen hier naar de trainingen reden. Maar nu zit uh, Veldhuizen dus in Spanje in Alicante. En Room verdedigt het doel van Veldhuizen. Vitesse. Goed, daar dan. Speelt de bal even terug naar Krankvist. Die breed, naar zijn landgroot, naar Stenman. Stenman met een lange bal nu richting. Maar Tafs, je kunt zien dat hij een tijdje weg is geweest. Hij heeft toch al twee kansjes gehad. Maar normaal gesproken dan zit er toch altijd wel één in... bij de nummer 11 van FC Groningen. Maar misschien komt dat nog in de loop van de wedstrijd. Duel dan met Wilfried Boni. De spits van Vitesse naar Aysati. Aan de rechterkant komt Yasuda. Halverwege de helft van FC Groningen. Yasuda die al twee keer een goede voorzet heeft vergeten. Daar komt weer zo'n voorzet. Maar er kan niemand van Vitesse bij. Er staat ook niemand aan de linkerkant. Vitesse speelt Eigenlijk met één diepe spits, dat is Wilfried Boni. En Van Ginkel speelt kort achter hem. En Aisati zit daar dan ook weer in de buurt. Dat zijn allemaal van die ingewikkelde voetbalsystemen. Terwijl de bal nu over de zijlijn is gegaan. En uh, schijt zich voor Sanders Bakuna waarschuwt dat als er gefloten is door Sanders... Bakuna niet meer door moet voetballen. Ja, in het grote jongensvoetbal bij de Champions League en de Europa League... krijg je daar nog wel eens een gele kaart voor, maar hier dus niet. Matits dan uh, struikelt over het been van Sparf. En dat betekent dat Vitesse halverwege de helft van Groningen met de stand 0-0 dus... Een vrij hij mag gaan nemen, eens kijken wie dat gaat doen. Is dat uh, Riverola of is dat uh, Butner? Het is waarschijnlijk de nummer 20, een van de twee middenvelders... van de controlerende middenvelders van Vitesse bij de Spanjaarden. Riverola en Jordi Lopez is dan, daar komt die bal van Riverola. Daar wordt gestrongen, daar gaat hij erin, oh! Maar hij wordt weer niet goed gekeurd, weer is het buitenspel... En weer is het Maat Dat is de tweede keer dat Vitesse een doelpunt uh, ja, afgekeurd ziet vanwege buitenspel. Ferrer, de trainer, loopt onmiddellijk naar de Vierde Official. Die heeft op de monitor gekeken. Dat mag allemaal wel niet. Maar ik kijk ook op de monitor en ik zie inderdaad dat het buitenspel is. Dat was uh, in het eerste geval ook zo. Dus Gijs van Sanders krijgt dan wel de fluitconcerten over zich heen van de 15.000 hier in de Gelderdom. Maar het arbitrale kwartet heeft volkomen gelijk. Het was buitenspel. En dus blijft het 0-0 met nog 5 minuten in de. Is de helft As we Het hurts me zo. So. no need to lie, het we no, know, know. A nightmare. Outside the left, they're all drugs. I don't care. Sister van Ben Lonkles-Soul was dat. Manchester City staat met 1-0 voor tegen Manchester United. Touré maakte hem na een enorme blunder in de verdediging van United. En die wedstrijd uh, die is bezig aan de tweede helft. Net een minuut of tien bezig aan de tweede helft. Uh, bijna aan het einde van de eerste helft daar in Arnhem, uh, Evert. Nog altijd geen doelpunten. Anderhalve minuut nog op de klok zal misschien een minuutje bijkomen. Aardig zijn de verbale duels tussen Albert Ferrer de coach van, uh, ja, ik wilde bijna zeggen Barcelona, maar van Vitesse, oudspeler van Barcelona natuurlijk met scheidsrechter Sanders, die een paar uh, beslissingen moest nemen in het nadeel van Vitesse, maar de beslissingen waren allemaal uh, correct. Twee keer een buitenspeldoelpunt twee keer Martins, dat is jammer, dat is pech, maar goed, dat is nog één keer zo en uh, daar kan ook de scheidsrechter weinig aan veranderen, maar Ferrer uh, voelt zich uh, verongelijkt, maar heeft dus ook ongelijk. Boni dan, de spits van Vitesse verliest de bal en weer maakt Ferrer een geweldig misbaar. Ja, misschien dat je daar in Spanje wel een rode kaart voor krijgt, maar hier dus in Nederland gewoon niet. En als je als scheidsrechter een aantal keren het idee hebt van dat je het ootje wordt genomen, dan laat je het een keer lopen. Holla met een afstandsschot. Gestopt door Room met moeite. Maar er is niemand van FC Groningen die de moeite neemt om door te lopen. Dat was misschien verstandig geweest. Want Room liet die bal toch een 2 uh, meter of, uh, ja, of uh, en een halfje misschien liet hij hem los. Maar niemand geloofde dus daarin. Het schot van Holla, gepakt door Room. Room die de bal nu met een verre uittrap in de richting van zijn Spitsen gaat te spelen waarvan Boni nu in balbezit is. Dueleert met Holla. Boni is er langs. Boni kaats met Van Ginkel. Van Ginkel dan met een mooie beweging. Van Ginkel. Oh! Net naast dat jonge talent van Vitesse. Nog geraakt door Luciano. Maar dat was een aardig aanval hoor van Vitesse. Met uh, die lastige Wilfried Boni. Die uh, de verdediging van Groningen af en toe handenvol werk bezorgd. De bal kwam bij Van Ginkel. Die twee man omspeelde. Maar uit een moeilijke hoek de bal net niet in het doel kreeg. Aangeraakt nog zag worden door uh, Lopez inderdaad door Luciano één minuut erbij. En Vitesse mag een corner gaan nemen. Een corner die uh, buiten het strafschopgebied wordt gespeeld. Naar buiten, naar buiten Met een hardschot. Maar dat gaat nog een meter of drie, vier. Over het doel van uh, Luciano da Silva. De keeper dus van FC Groningen. Die niet al te veel haast maakt. Die uh, op zijn dode gemak. Uh, rustig die bal oppakt. Hem op de punt van zijn doelgebied legt. En hem het spel weer uh, in zal gaan brengen. Een, uh, ja, een wedstrijd die dus op en neer gaat. Met een, een, een licht voordeel voor FC Groningen. Dat wat makkelijker voetbalt. Maar je ziet dat er bij Vitesse wel goede voetballers rondlopen. Maar dan heb je nog niet altijd. Een goed en vooral ook ingespeeld team. Matic is een van die goede voetballers. Een beetje in één tempo. Maar hij heeft te techniek, de jonge Servier. Hij heeft een mooie trap, een mooie paas. Speelt hem nu breed naar Yasuda. Dan weer naar Matic. Uh, Matic naar uh, Boni. Maar die paas komt niet aan. Die komt bij Luciano. Die rolt de bal dan uit naar Hiarie. zet de Sanders kijkt op zijn klok. Blaast na 46 minuten voor het einde van de eerste helft. Waarin beide teams kansen kregen, maar ze allemaal niet benutten. En daarom is de ruststand 0-0. Wie Amsterdam Gold Race zegt, komt de laatste jaren al snel op de naam van Robert Gezink uit. Morgen is hij de kopman van de Raboploeg. Hij moet zorgen voor het eerste Oranje-succes sinds 2001. Toen won Erik Dekker. Steven Dadenboud legde Gezink vandaag 20 onderwerpen voor... en dan mocht hij er vijf uitkiezen. En hoe opmerkelijk? Gezink koos als eerste voor het onderwerp Amstel Goldrace. Ja, alles eromheen maakt natuurlijk dat je, dat je naar de Amstel nog net wat meer uh, toeleeft... Dan, uh, dan naar andere koersen. Dat maakt dat je naar de Amstel dat die, dat die spanning en dat die, die, die, uh, die druk zeg maar, wel steeds uh, ja, wat, wat sneller opgebouwd wordt. Want dit lijkt altijd wel de week dat iedereen op, uh, op Robert Geesink duikt. Ja, nou ja, kijk. Het is nu uh, op het moment uh, bij ons bij de ploeg. Denk ik dat ik. Uh, ja, ik ben een keer derde geweest. Uh, kijk, het uh, jaar voor vorig jaar. En uh, dat, uh, dat maakt natuurlijk dat. Uh, ja, dat, ik, uh, misschien, uh, dat mensen verwachten dat ik misschien een keer, uh, keer, uh, dat nog een keer kan herhalen. En. Uh, ik zou het heel graag doen. Volgende onderwerp. Daaronder uh, ja, uh, tijdrijden. Ja, want dat is. Ik <laughs> dat trots. is iets. Ja, van een trots op zeg je al. Ja, dat is iets. Uh, waar je inderdaad met veel op jouw eerste tijdrit van dit seizoen uh, met veel genoegdoening op terug zal kijken. Ja, een stuk, uh, een stuk beter uh, dan, uh, dan de afgelopen jaren. Ik, ben, ja, ik was eigenlijk altijd al uh, zelf uh, ervan overtuigd dat ik een goede tijdrijder was, maar uh, het kwam er niet echt helemaal, uh, helemaal uit. Uh, ja, we hebben deze winter een aantal keren eraan gewerkt met, uh, met wat, uh, wat testen en windtunnel uh, dingen en dat soort, uh, dat soort zaken. En uh, daar heb ik toch, uh, toch veel uh, progressie op kunnen boeken. En dat is, uh, ja, is super fijn natuurlijk, omdat je dan uh, een extra wapen hebt in, in, in, in middagse wedstrijden waar je op, uh, op terug kunt vallen. Zeg maar. Maar waar heb je nou uh, de meeste winst mee geboekt deze winter? Want je zit iets anders op de fiets, maar is dat het dan? Ja, nou, de aerodynamica inderdaad. Uh, daar, daar valt veel winst te, te halen. En uh, het zijn kleine dingetjes waar je, waar je toch uh, over lange tijdrit enorm veel verschil kunt pakken. En uh, in diezelfde positie kan ik nog steeds net zoveel kracht leveren. als wat ik andere jaren kon, zeg maar. De gemiddelde wattage over een tijdrit zijn dezelfde. Alleen, uh, ja, ik vang daarbij minder wind blijkbaar door die, die, die nieuwe positie. En, uh, en daardoor ga je sneller. Volgende onderwerp, neem je tijd. Kijk ze alle, allemaal maar eens goed door. Ehm. Um, ja, kies jij er maar in. Ik, uh, ik, voor mij maakt het niet zoveel uit. Dan okay, nou maak je het mij lastig. Ja. Zelfvertrouwen. Uh, ja, heel belangrijk denk ik in de sport. Kijk, zeker als je... Uh, uh, ja, de manier van koersen waarop, waarop, waarop ik rijd, zeg maar. Ik ben altijd iemand die het uh, van de lange, lange duur moet hebben. Lange adem en, en zeker bergop rijden. En daar is heel veel zelfvertrouwen voor nodig... om, om in de koers ook keer, uh, je, je ja, zo in te stellen. Dat je, dat je weet dat het, dat het in de finale nog wel komt. En uh, ja, door de koersen die ik gereden heb, zeg maar, ja, ik heb nu, ja, man won ik, won ik het klassement. Ik werd tweede in Tireno en, en, en derde in Baskeland. Ja, dat, uh, daar haal je veel zelfvertrouwen uit, uit, uh, uit dat soort uh, uitslagen. En uh, dat is iets waarmee je mee, uh, ja, nu de laatste, de laatste drie koersen van, mijn, uh, van de eerste gedeelte van mijn seizoen, uh, dat je daar uh, naar terugkijkt en uh, probeert daar uh, ja, met dat gevoel, uh, zeg maar, deze koersen voor te bereiden en, uh, en hier te gaan proberen te presteren. Het voorlaatste onderwerp, wil jij er kiezen? Of zeg je van, nou kies jij hem maar weer? Um, um, um, um, nou, uh, toch maar terug naar de Amsterdam, de Kouwberg. Ja, want je had het over de wat langere klimmetjes die jou dan wat beter liggen. Um, vertel eens, die Kouwberg. Als je daar omhoog rijdt en dan de laatste keer. Dat heb je twee jaar geleden vooral ervaren in die finale met Ivanov en Kroon. Nou. Hoe voelt dat? Ja, het gaat sowieso pijn doen. Maar dat is een ding wat je nu alvast weet. Maar ja, dat is, dat is altijd zo. Dat is uh, deel van de sport. En uh, als je weet dat, het, dat iets pijn gaat doen en je bent erop ingesteld... Dan, uh, dan, uh, en, en, en je bent goed die dag, dan kun je pijn beter verdragen... dan de momenten dat je net even niet helemaal 100 bent. En, uh, ja, je weet hoe het eruit ziet hè, bovenop de Kauwberg Veel mensen? Het zal druk zijn, maar uh, ja, dat is een van de, van de mooie dingen aan de Amstel. Dat je, je hoort honderdduizend uh, keer per dag uh, je naam geroepen worden. En uh, dat, uh, dat zet je wel in een bepaalde... Uh, ja, er een bepaalde sfeer natuurlijk en dat geeft je, geef je wel uh, soms vleugels, ja. Nou ben ik benieuwd naar jouw laatste onderwerp, want dat gaat misschien wel iets zeggen over, uh, over jouzelf ook. Uh, de Tour misschien? oh ja. ja, ik dacht champagne zat er ook nog tussen. Ah, champagne. Uh... Zeg het maar nou, welke, over welke wil je het liever hebben? nou ja, ik, ik wil het nog niet uh, hebben over uh, wat er morgen allemaal precies kan gaan gebeuren, want dat is toch altijd maar uh, mijn afwachten en... Uh... Gewoon maximaal doen en je best doen en meer kan ik niet. Dus uh, champagne laten we even links liggen, dan hebben we het toch over de Tour. Weet je bijvoorbeeld nu al hoe de Tour eruit ziet? Ja, tuurlijk heb je het parcours al gezien, maar ben je daar echt al mee bezig? Uh, ja, zoals ik al zeg, we hebben in voorbereiding in Baskland al uh, heel veel dingen besproken over hoe ik het wil... en hoe, uh, hoe we het gaan aanpakken met, uh, met trainingskampen, hoogtestage en, en, en, en al dat soort zaken. Dus je bent het hele jaar door, ja, de Tour loopt als een rode draad er doorheen... en uh, het komt steeds, uh, steeds meer uh, komt dat naar boven en wordt het steeds belangrijker... En, uh, ja, de laatste weken gaat het staat natuurlijk, of ja, eigenlijk na leuk staat alles in het teken van. Na Luik, maar eerst nog de Amsterdam Goldrace. Wie is de favoriet? Ja, ik denk ook door zijn manier van koersen en door wat hij ook in de Brabantse pijl heeft laten zien dat Gilbert toch een van de mannen is die uh, ja, natuurlijk ook na vorig jaar gewoon weer uh, favoriet gaat zijn. Je moet zorgen dat je niet met Gilbert uh, die Kouwer voor de laatste keer oprijdt. Ja, met z'n tweeën, dat zou misschien ook nog uh, niet zo heel slecht zijn. Maar uh, in principe zou het beter zijn als ik daar een beetje vooruit rijd nog. have to drive Paul Weller, no tears to cry. Twee wedstrijden om kwart voor acht. Eén daarvan is Roda tegen VVV. Daar zit Rachna niet meer en die weet dat Roda zeker is van... Uh, ja, hoe heet je dat? Na playoffs, hè? En uh, dat VVV ja eigenlijk misschien nog één of twee puntjes kan gebruiken... om binnen twee echt helemaal te laten degraderen. Want zover is het nog niet. En je weet nooit wat die Tilburgers nog doen zonder, uh, zonder trainer, Rachna. Nee, nou we hebben het er al vaker over gehad volgens mij, Ronald, goedenavond. Maar dat gat van vijf punten, dat nee. wordt maar niet kleiner. Hè? Dat nee. wordt maar niet kleiner. En met het programma van Willem II, volgens mij nu met twee uitwedstrijden erbij. Het ziet er toch allemaal kansloos uit. Ik heb er lang in geloofd, dat weet je. Maar op een gegeven moment houdt het wel een keertje ergens op. Kijken we naar VVV. Daar zit Wil Boes al een tijdje op de trainerstoel die van Jan van Dijk was. Jan van Dijk aanwezig vanavond. Oud trainer dus van VVV. Ook oud trainer van Rode JC. Ik zag hem in uh, gesprek met Ballas Toot op de tribune hier beneden. Hij is een van de geschorsten. Net als uh, Vujicevic aan de kant van uh, VVV. Wat in een soort 3-5-2 systeem speelt. Met al Yoshida en de recht achterin. Dan een druk bezet middenveld. En daarboven dan Oushebo in de punt van de aanval. En Moussa daarachter. Wat is daar opvallend aan? Nou, Oushebo in de centrale spitsrol normaal gesproken toch is weggelegd voor uh, Ruud Boymans, Maar die is na zijn ene treffer in 15 competitiewedstrijden... nou toch maar eens een keertje door Wilboese op de reservebank uh, neergezet. En Dennis Gentenaar is terug in de goal. Bejoir is er op basis van gevoel. Maar misschien ook op basis van het feit dat hij van de week zijn rijbewijs is kwijtgeraakt. Na een verkeersovertreding die blijkbaar nogal ernstig was uh, naastgezet. En uh, aan de kant van Roda Jesse. Ja, daar ook het verhaal van de keeper. Als enige wijziging bij de ploeg die voor de rest uh, doelman Proes... De reservekeeper door een schorsing mist hetzelfde geld voor Addo nog. Maar Colin van Eyck moest vorige week invallen, staat nu in de basis. En dat betekent dat er ook een hele jonge knaap uit de a junioren een Belg, de Boeveren tijdens de Boeveren, hij is op de reservebank gezet. Maar je zou zeggen dat VVV heeft aangegeven, schiet af en toe maar eens op de goal. Want die van Eyck heeft nauwelijks ervaring, zal misschien toch wel wat spanning voelen zo in zijn eerste thuiswedstrijd, zo vanaf de aftrap. En misschien dat daar wat winst ligt voor VVV. De nummer 17 zoals gezegd. En Roda de e de nummer 7. Het is nog niet helemaal onmogelijk hoor. Dat die ploeg bijvoorbeeld nog richting die vierde plaats gaat. Dat gaatje is zes punten tot aan ADO Den Haag. Speelt vanavond natuurlijk in Alkmaar ADO tegen AZ. En als daar nou een gelijk spelletje uit komt rollen. Stel dat Roda het hier goed doet. Stel, stel, stel. Dan is die vierde plaats nog niet helemaal een utopie voor het helftal van Harm van Veldhoven. Het wordt uh, nogal luidruchtig hier. We sluiten af, de aftrap zometeen met Pieter Vink om uh, kwart voor acht als scheidsrechter. Ja, nu wordt het luidruchtig, maar je beseft toch wel dat je net dwars door het volkslied gesproken hebt, hè? Uh, mag ik uh, zo chauvinistisch zijn om te zeggen dat ik maar één volkslied uh, <laughs> accepteer. En dat is het uh, Wilhelmus. <laughs> ja, ja. VVV Roda. Ja, een echte Limburgse aan. derby met een Limburgs vollied, waar, een volkslied. Waar in het brons groen eikenhout. Heb ik ook nog geleerd op de lagere school. Kijk, uh, we gaan naar Andy Houtkoop. Die zit bij NAC Excelsior. Uh, ja, um, er valt weinig, eigenlijk weinig over te vertellen. Ik geloof dat Excelsior nog een paar punten nodig heeft. Hè? Nou... Dat zeg jij nou wel, Ronald, maar als wij kijken naar Nak Breda, ja, dat... staat 13e. He, dan neem je nou 13e, 37 punten. Maar het is maar 4 punten minder dan de nummer 8. En jij weet net als ik dat de nummer 8 ook na competitie mag spelen. Ja, maar er staat er nog een minder. heleboel tussen. Klopt, maar het kan toch nog. Want als ze winnen, dan staan ze gewoon 1 puntje achter FC Utrecht. Want uh, die hebben de wedstrijd meer gespeeld, zoals je weet, gisteren verloren. En ook voor Excelsior staat er mogelijk nog wat op het spel. 6 punten achter Vitesse. Oké, okay, het zijn nogal veel punten. Maar toch, uh, om de na competitie te ontlopen, is er nog een mogelijkheid. Nou, dat gaat. Wat Excelsior in ieder geval doen. in een aanvallende opstelling. Koolwijk is geschorst, is er niet bij. Uh, Klaas die zit op de bank, want hij is de hele week ziek geweest. En in die twee plaatsen spelen Roland Bergkamp op de 10-positie aanvallend. En achterin komt Wouter Gudde erbij. En die uh, moet het dan maar gaan doen. We hebben net een emotioneel afscheid gezien van uh, Patrick Zwaanswijk. Een hele fijne, aardige voetballer. Vijf jaar hier, toch heel goed uh, tandem gevormd. Uh, samen met Rob Penders. Hij kreeg een uh, mooi geel shirt aan. En uh, riep, uh, terwijl hij uh, al een uh, tijdje in uh, Australië speelt... dat hij nog altijd uh, geel-zwart bloed door de aderen heeft stromen. Nou, dat is mooi om te weten. Over dat geel-zwart gesproken, Nak nou, Breda mist Horvat. Die is geschorst en voor de rest zo'n beetje helemaal... Uh, Compleet met Leonardo voorin en Anthony Leurling die zijn 300ste wedstrijd in het betaalde voetbal gaat spelen. Jan Weger heeft op kop met twee ploegen aan zijn zijde die achter elkaar naar voren komen in een uitverkocht uh, Radverlegstadion. Dus met andere woorden, er staat best wel wat op het spel hier, Ronald. Okay, al, was al, die... al was het maar de lol. <laughs> <laughs> een prettige avond, hè? Dank je. La I die in stream Tijd dat de platen nog echt lekker waren. De Kings met Dead End Street uit 1966. Dat is heel lang geleden, niet meer. Maar toen stond de Roda VVV bestond ook al. En ik nog niet, kan, kan ik je verzekeren. 0-0 is het in het Parkstad Limburg Stadion bij Rodi SC tegen VVV. 2,5 minuten op de klok, nog niks van importantie gebeurd. Roda heeft de bal. En speelt hem achterin rond K naar Wielaard. En dan Willem Jansen die zich tot aan de middellijn heeft laten zakken. En de bal is komen ophalen. In combinatie met Jonker. Jansen er doorheen. Ja, wat mooi gepasseerd. En de redding van Gentenaar. Toch Jonker, nee. Want de bal van de toelijn weggehaald met uh, Yoshida in de buurt de Japanner Prima passeerbeweging, zegt van Willem Jansen. Wat een grote kans is dit. En wat bewijst Gentenaar meteen. In de derde minuut pas van de wedstrijd zijn waarde. Want hij zat er goed bij met een hand. Op die, op die inzet van Jansen. Wel een corner. Bal met de hak ingebracht door Wielaard. En dan moet hij gevangen worden door Gentenaar. En ook dat uh, doet hij goed. Maar met name die kans van Jansen. Daar was Gentenaar toch op zijn post. Prima combinatie nadat hij de bal dus ter hoogte van de middenlijn zelf had opgepikt. En zo blijkt ook Maarten, terwijl Gentenaar de bal nog heeft. Dat je wel heel veel verdedigende mensen in je ploeg kunt hebben. Drie verdedigers in het centrum. Twee aan de buitenkant. Rechts Timisela Links Fleuren. Dat dat geen garantie is voor een Berlijnse muur achterin. Weer Jansen in de middencirkel. Roda heeft weer de bal. Opening bij de captain nu. Metertje of twee over de middenlijn. Dat is de foul. Terug naar Jansen. Jansen naar de as van het veld. Waar Skobu staat. Skobu naar links. Hadouier. Ziet er zoals eigenlijk altijd weer verzorgd uit aan de kant van Rode JC. Bal voorgebracht. Jonker bovenop het hoofd. En dan is daar Gentenaar voordat Laurent Delorge, de Belg van Rode JC, een van de Belgen, erbij kan. Nou, dat is een spectaculair begin. We zitten in de vijfde minuut inmiddels nog wel 0-0 bij Roda VVV. Ben jij ook zo leuk in Breda, niet? Zeker. De eerste kans was voor Excelsior. De tweede voor Nou, Breda. staat 0-0. De eerste kans was met Guillaume Fernandes in de hoofdrol... De spits van Excelsior die in de belangstelling staat van NEC. Logisch, want daar gaat Alex Pastoor zijn trainer naartoe. En die zal gecharmeerd van hem zijn. En die andere kans voor Nac Breda. Het was voor Leonardo, die altijd zo tegen het eind van de competitie goed begint te voetballen. Want dan moet er waarschijnlijk weer een nieuw contract uh, worden uh, verdiend. Dus uh, dan gaat hij opeens goed voetballen. Balbezit voor achterin. Nelon, die speelt de bal naar de buitenkant. Naar zeven de zegelaar. Maar rug naar Niemeyer. Toch een doelpunt voor Rode JC. Het is Vilaar te verdedigen. Die in de zesde minuut van deze wedstrijd de 1-0 op het scorebord weten te krijgen met een inzet die hoog de goal in gaat nu toch achter Gentenaar en wat er vooraf gaat is een vrije trap wat aan de rechterkant van het veld bal wordt ingebracht in het uh, strafschopgebied de fout dan die hem toucheert eigenlijk verlengt tot bij de verre paal de bal van Haddouie verlengt en dan is daar met een uh, glijer een ingeleider een sliding uh, wielaard die de bal de goal in krijgt en Roda op 1-0 hier en die ja, balbezit voor Excelsior met 0-0 de stand. Uh, balbezit via Geert Arand Een uitstekende aankoop uh, in de loop van het seizoen gekomen van Heerenveen. Speelde twee weken geleden tegen datzelfde Heerenveen. Een hoofdrol met twee doelpunten. En vorige week ook uh, tegen de Graafschap een uh, goede wedstrijd. Toen werd het 0-0. Vier punten in twee wedstrijden dus voor Excelsior. Balbezit voor datzelfde Excelsior voor Nelom. Speelt de bal even breed naar Gudde die achterin staat. Uh, bij uh, de Kralingers. Maar die uh, paast niet goed in. Kan de bal toch opgepikt worden door aanvoerder Bovenberg. Die dus de gelegenheidsaanvoerder is. Omdat Koolwijk er niet bij is. En de bal gaat over de zijlijn. We hebben gespeeld. 4,5 minuut. 0-0 de stand. 12 keer eerder is deze wedstrijd gespeeld in Breda. En maar liefst 5 keer gewonnen door de thuisboek. En 7 keer is het gelijk geweest. Nog geen enkele keer wist Excelsior hier 3 punten, punten weg te halen. Bovenberg moet rennen. Speelt de bal terug op zijn keeper. Dat is weer Pellatz. En die trapt de bal hard naar voren. Maar Vinkje verliest het. Komt, komt de bal dan toch weer bij Roorda terecht. Die verraakt ook kwijt aan Schilder. Schilder gaat lopen met de bal. Schilder de bal naar buiten. Dat is een goede bal naar Amoa. Amoa vanaf de linkerkant legt hem voor zijn rechter. En tikt hem dan naar Leurling. Leurling in strafschopgebied. Oh, een mooi hakje. Ah, daar heeft eigenlijk Amoa niet op gerekend. Dat was een prachtig hakje. Van Ali Boussabon. die daar bij de achterlijn stond en de bal op Amoa tikte. Maar Amoa had het niet in de gaten, loopt de bal over de achterlijn. En zo blijft het ook na 5,5 minuut spelen 0-0. In de eerste helft is er niet gescoord bij Vitesse tegen FC Groningen. En ze zijn nu aan het tweede deel bezig. Evert. Vierde minuut inderdaad van de tweede helft. Twee De teams met Groningen in de aanval. Maar uh, die aanval wordt uh, teruggevloten voor een overtreding. Scheidsrechter Sanders heeft een overtreding geconstateerd bij Stenman. De Zweedse linksachter van FC Groningen. En Vitesse mag dus een vrije trap gaan nemen. Dat doet de Japaner Yasuda. Speelt de bal breed naar Van der Struik. Van der Struik die, uh, kijkt dus rustig waar hij de bal naartoe zal spelen. Echt veel tempo is er niet bij. Echt veel haast is er ook niet. Dan een lange paas die nergens op lijkt. Zo ongeveer niveau vijfde klasse... En die bal komt terecht bij Luciano. Luciano gooit hem dan naar Krankvist. Krankvist met 11 doelpunten de meest scorende verdediger in de Eredivisie. En de vraag is of hij ook volgend seizoen nog in het groen van FC Groningen zal gaan spelen. Veel clubs zullen hem graag onder contract willen nemen denk ik. Sparf dan een goed balletje op uh, Matafs. Matafs draait zich vrij in het strafgebied, maar dan uh, zijn er twee uh, verdedigers van Vitesse die Matafs de bal afhandig maken en zorgen dat hij bij Assati terecht komt en dan gebeurt er meestal wel iets goeds. Asatit met een slim balletje naar Butner. Butner dan met een lange bal op Boni. De spits van Vitesse. Die moet gaan duelleren met Krankvist. En het onderspit, Delft. Dat verliest van Krankvist. Die speelt de bal naar Sparf. En zo zijn we ruim vijf minuten onderweg in de tweede helft. En is het wachten nog altijd op doelpunten. Dat is niet het geval bij Roda VVV. Ga nog niet mee. Nee, zeker niet. Het staat 1-0 en de goal is dus gezien van Villaert na vijf minuten spelen. Vrije trap nu wel voor VVV. Een meter of tien voor de middenlijn. Wat aan de linkerkant van het veld. Youssef El-Akjewi, de huurling van Heerenveen. Want dat is hij nog altijd. Hoe gaat dat volgend jaar met hem? Verder vraag je je af. Hij staat achter de bal. De bal gaat naar de linkerkant, naar Fleuren. Nog altijd op de helft van VVV. Yoshida dan in balbezit in de as van het veld. Meter of drie buiten de middencirkel. De recht dan aan de rechterkant. En breed spelen, dat lukt VVV wel. Maar nu moet er wat diepte in het spel komen. De bal gaat in de richting van Kullen. Houdt hem niet bij zich. Krijgt hem toch bij Moussa. Ushebo. Moussa loopt door in de as van het veld. Daar kan Ushiba... Oh, eh... Oushebo de bal niet kwijt, want dat was wel heel lastig. Dan moest hij zich 180 graden zien om te draaien binnen een halve tel. En uh, Dit ziet er misschien beter uit. Hoopvoller, Oushebo weer in balbezit. Wat uh, mensen van Roda in de buurt. Bal achter de man gegeven. Die man is kruisen, want hij staat in de basis. De jonge Kien Kruisen. En Fleuren vervolgens aan de linkerkant. Zou een voorzet kunnen geven? Doet dat inderdaad, maar ter hoogte van... Uh, het strafschopgebied van Roda is het K met een ingreep die voorkomt dat de bal voor de goal komt. Jonker combineert met De fout aan de rechterkant nadat Vormer er ook even aan zat. En zo wil Roda weg, maar de lange bal van rechts naar links wordt onderschept. Toch weer Roda met Jansen en Vormer. Terug naar Jansen, naar de rechterkant waar de ruimte ligt bij Roda. Bij De fout. klein applausje van het publiek omdat de ruimte goed werd gezien aan de kant van de thuisploeg. Meer de fouten. en Hadouir die zich daar heeft opgesteld. Dan in de as van het veld. Jonker. Scobo gaat lopen. Scobo wil een voorzet geven. Dat lukt maar half. En Yoshida peert de bal dan zeg maar in de buurt van, het, van de penalty stip. Het strafschopgebied van VVV weer uit. Na precies 10 minuten. En Roda leidt dus naar die goal van Wilaars met 1-0. Hoewel, hoewel, hoewel. Hier is Oushebo met een grote kans. Oushebo en... Met een lichte overtreding. Het mag. Het was vanaf de linkerkant naar binnen trekken. Het komt niet tot een schot. Wel een mogelijkheid voor Uchebo. 1-0 voor Roda. Met nog 10 uh, minuten te spelen in de halve finale van de strijd om de FA Cup Manchester City. Nog steeds met 1-0 voor tegen Manchester United. Dat wel met 10 man speelt, want Scholes is van het veld gestuurd. Nak Excelsior tot het nieuws en jouw kant. 0-0 na 9 minuten spelen. Enorme kans voor Boussabon die uh, de keeper van Excelsior Nico Pellets op zijn uh, weg vond. En dat deed hij Pellets goed want uh, Boussabon kwam alleen voor de keeper na een prachtig paasje van Schilder. Een driehoekje achterin bij Excelsior. 0-0 de stand is het uh, Nieveld die uh, de bal heeft in het eigen strafschopgebied. En hem uh, schuift naar Zegelaar. Je kan zien dat uh, Koninginnedag nabij is van twee spelers op uh, oranje schoentjes. En uh, dan is er balbezit uh, niet meer voor Excelsior want de paas is niet goed van Roorda en wordt er overgenomen door Anthony Lurling. Lurling gaat eens lopen met de bal. Speelt hem dan breed. Probeert hem breed te spelen op Boesabon. Dat lukt niet. Roorda ertussen. Die speelt hem naar Bergkamp. Maar die staat te pitten. En zomaar Leonardo die mee verdedigt. Zo. Dat mag ook in de boeken. Uh, is het uh, balbezit voor Nouk Breda. Gillissen uh, naar Schilder. Die in de middencirkel loopt. En uh, eens kijkt. In de diepte loopt Amoa buitenspel. Dus legt hij hem even breed. En kan er uh, opgebouwd worden door Donny Gorter. Donny Gorter de bal. De diepte in. Maar daar zit uh, Berg, uh, uh, Ramstein tussen. Via Rorda gaat de bal naar buiten. Het waren aardige 10 minuten. De eerste 10 minuten van deze wedstrijd. En nu is het uitkijkje geblazen. Omdat nou Preda via Gillissen de bal heeft. En in de aanval gaat Bovenberg tegenover zich. Gint. Dan moet de paas komen. Die komt naar Leurling. Leurling raakt de bal dan kwijt. We gaan zo langzaam richting het nieuws. Van uh, wat is het? 8 uur. En hier bij NAC tegen Excelsior is de stand nog altijd 0 tegen 0. En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 We zijn allemaal reizigers. De Bob den Elprijs 2011. Dinsdagmiddag half vier in Villa VPRO. Als ik een atlas opensla... Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als Dennis vroeger de loterij won...